1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Italië mogelijk onder begrotingstoezicht van het IMF. HEMA geeft na fout op website per bestelling 1 gratis taart weg... en EK-Atletiek 2016 in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het is vrij zonnig vandaag, het wordt 15 graden in het noorden... tot plaatselijk 19 in het zuiden van het land. Morgen eerst veel bewolking, vooral in het zuidwesten kans op wat regen. Smiddags af en toe zon en het wordt morgen ongeveer 15 graden. Eerst naar Kan. Waar de regeringsleiders van de G20 druk aan het vergaderen zijn in Frankrijk. Want later deze middag dan komt de slotverklaring. Correspondent Ron Linker is in kan. Ron, heb jij al enig idee wat erin komt staan? Ja, je zei het al een beetje in het begin. Hè, dat, uh, dit had de top van Sarkozy moeten worden. Het zou wel eens de top van het IMF kunnen worden. En dus van zijn landgenoten, de, uh, Lagarde, Christine Lagarde, chef van het IMF. Er is nog geen slotverklaring. Maar links en rechts zijn er uitgelegd conceptteksten. Vrijwel allemaal bevatten die de strekking dat het IMF in de eurozone Noordlijdende landen als Griekenland en misschien later ook Italië zou moeten hebben. Dat land zou er volgens de krant Le Monde bijvoorbeeld mee hebben ingestemd dat het IMF iedere drie maanden een soort controle houdt. En dat tekent, zegt de krant, het wantrouwen in premier Berlusconi. Sarkozy zei gisteren bijvoorbeeld al, ik heb vertrouwen in het Italiaanse volk. En daarmee liet hij bewust open hoeveel hij vertrouwen nog heeft in Berlusconi. Dus elke drie maanden zou het IMF dan, als het allemaal doorgaat, de boeken van Italië gaan inkijken. Nou, ik zie Barroso. Een persconferentie, het is natuurlijk allemaal lekker op stoom gekomen. Wat moet er nog gebeuren nu? Wat is het spoorboekje voor vandaag? Iedereen die wacht op de persconferentie van president Sarkozy, die is om kwart over twee. Het is gebruikelijk dat iedereen wacht op de gast hier. Daarna komen de delegaties, Italië, Amerika bijvoorbeeld. En dan heeft Sarkozy later nog een encore met de Amerikaanse president Obama. Er is een ceremonie hier in Cannes waarin de Frans-Amerikaanse betrekkingen worden uh, gevierd, zou je kunnen zeggen. En dan om acht uur geven beide heren een interview aan de Franse televisie. Dat moet het sluitstuk worden van de campagne, de G20-campagne... die president Sarkozy natuurlijk ook beschouwt als een, als een springplank naar zijn eigen verkiezingen. Hè. Volgend jaar afgesloten dus met een tête-à-tête met, een -tête met president Obama. Ron daarin daar in Cannes, gaat weer verder luisteren naar Barroso. En wij gaan het hebben over taart. Um, Nederland is in de band van taart. Bosvruchten Clavutis. Een taart die gisteravond op de site van de HEMA een tijdje gratis te bestellen was. Heel veel mensen hebben die taart ook besteld. Jullie op het veld van uh, HEMA. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel mensen hebben nou een bestelling geplaatst voor jullie? Uh, nou, dat zijn er duizenden. Enkele duizenden. Enkele duizenden? Ja. En, um, ja, uh, en, en hoeveel taarten wilden die allemaal hebben met z'n allen? Ja, nou dat, ja wij, wij doen nooit uh, uitspraken over exacte cijfers, maar dat, uh, dat zit ook in die, uh, die trant, zeg maar. Ja, ja, miljoenen sommigen, hè? Nou, dat, dat is een, uh, een bericht wat op, uh, op Twitter inderdaad is verschenen, maar ja. dat is niet het geval. Oh, nou, dat is dan weer een hoax uh, geweest. Maar in elk geval, uh, Hema zat er even over te denken, zat er even mee in, uh, in de maag. Wat is nu de oplossing die u hebt bedacht? Nou, we hebben uiteraard eerst gekeken van wat is er, wat is er precies aan de hand. Uh, en waarschijnlijk, uh, uh, nou ja, er is gewoon een foute prijs uh, vermeld op de website. Uh, dat is uh, vervolgens op Twitter terechtgekomen. En nou ja, dat is natuurlijk als een lopend vuurtje rond gaan zingen. En inderdaad, uh, op een gegeven moment uh, liep het wel heel erg veel storm. En uh, nou, toen hebben we natuurlijk gekeken van hoe snel kunnen we uh, de fout herstellen. Dus dat is, uh, dat is zo snel mogelijk gedaan. En daarna is een inventarisatie gemaakt van uh, de aantallen uh, bestellers en het aantal taarten wat is besteld. En uh, vervolgens hebben we gekeken van nou wat is, uh, ja, wat, wat is een goede oplossing uh, om, uh, om hiermee om te gaan. Nou vertelt u maar. Nou, uiteindelijk uh, we hebben we daar natuurlijk intern over gesproken. En uh, kijk, het is onze fout. We hebben gewoon de verkeerde prijzen op die website uh, gezet. En uh, nou, dat is uh, niet onopgemerkt gebleven... En uh, ja, wij vinden toch wel dat we, dat we daaraan tegemoet moeten komen. En we vinden het natuurlijk heel vervelend dat het is gebeurd. Uh, nou ja, en uiteindelijk ja, dat is dan toch wat het is. Maar wij bestaan vandaag toch echt 85 jaar. Dus om die reden vinden we dan ook dat we een geste moeten doen naar, naar de klanten die een bestelling hebben geplaatst. En daarom krijgen zij één gratis staart uh, aangeboden... En dat de communicatie met de klanten die het betreft, die verloopt via de e-mail. Want zij hebben natuurlijk allemaal hun e-mailadres achtergelaten op het moment dat zij bestelden. En zij krijgen daar vandaag berichten over en hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Duizenden nieuwe uh, klantenbestanden heeft u gekregen, mevrouw Potveld. Nou, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Oh. Uh, hè, want het zijn misschien al wel helemaal klanten. Zou zomaar kunnen. Maar ja. Ja. Nou heeft u in elk geval <laughs> uw e-mailadres. Nou, van harte nog met de felicitatie. En uh, we zijn blij dat er een oplossing is. Ja, mij ook. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft minister Schippers gevraagd... om huisartsenpraktijken die spoedtelefoontjes niet op tijd beantwoorden... een waarschuwing te geven. In mei bleek al uit onderzoek dat 1 op de 4 praktijken... de spoedlijn niet opneemt binnen de voorgeschreven 30 seconden. Ze kregen 2 maanden de tijd, die huisartsenpost om de situatie te verbeteren. en Daarna controleerde de inspectie opnieuw de bereikbaarheid. 49 praktijken voldoen nog steeds niet aan de normen. Die praktijken moeten volgens de inspectie gedwongen worden. Als ze niet naar de minister luisteren... krijgen ze een dwangsom van 2000 euro per dag opgelegd. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. We blijven binnen gezondheidszorg. Minister Schippers wil wanbetalers in de zorg harder gaan aanpakken. Ze wil bij mensen die geen basisverzekering hebben... of die hun premie niet betalen, vaker de zorgtoeslag inhouden. De toeslag wordt dan uitbetaald aan het College voor Zorgverzekeringen. Zo'n 300.000 mensen zijn niet verzekerd tegen ziektekosten... of ze hebben een betalingsachterstand. Minister Schippers wil verder dat zorgverzekeraars gaan samenwerken... met gemeenten en schuldhulpverleners. Een groot aantallen, aantallen wanbetalers zijn de Tweede Kamer al jaren een doorn in het oog. Koninginnendag in Amsterdam wordt weer een feest voor de Amsterdammers. Burgemeester van der Laan verbiedt op 30 april de massa-evenementen in de binnenstad. Nou, elke Amsterdammer weet dat de al lang niet meer is wat het was. Het wordt elk jaar drukker, het wordt elk jaar dronkener, het wordt elk jaar agressiever... En wij gaan niet wachten tot hier iets gebeurt uh, à la Duisburg. We gaan, uh, we gaan uh, dat voor zijn. En dat betekent geen grote muziekspektakels op het Museumplein... en het Rembrandtplein tijdens Koninginnedag. Verslaggever ze Jessica van Spengen peilde de meningen. Er staat een enorme bouwkraan op het Rembrandtplein. En de meester zelf kijkt een beetje schuin naar beneden. Op Koninginnedag zie je dat beeld bijna niet staan. Want dan kun je hier over de hoofden lopen. Nou, als je hier aankomt, staat het... Uh eigenlijk wel vanaf daar helemaal vol. Het is wel gezellig, ja. Het is wel sfeer. Goede muziek. Ja, ja, ik loop een beetje heen en weer tussen uh, Rembrandtplein, Museumplein. Nou heeft burgemeester van der Laan gezegd die evenementen die gaan dit jaar niet door. Ja, het is wel een stuk rustig in de binnenstad. denk ik wel, ja. ja ik vind het wel jammer. Ja. Ik bedoel, het te te tekent natuurlijk Amsterdam. Koninginnedag, iedereen komt hier naartoe. Ja, als het ineens afgeschaft wordt, dan, uh, ja. dan mist Amsterdam toch wat, denk ik. Allemaal terrasjes op het Rembrandtplein. De zon schijnt een beetje. In een zijstraat zit een typisch Hollands steentje. Daar verkopen ze voornamelijk kroketten. Alsjeblieft. Dankjewel. Anne Treijen Wijzenbeek van Eetsalon van Dobben. Koninginnedag moet hier een huis zijn. Ja, is het ontzettend druk. Wat betekent die dag voor je omzet? Ja, dat is uh, mijn tweede topdag van het jaar. <laughs> Wat is de andere topdag? Gay Pride. Vier dagen omzet. Zo. In één dag? In één dag. Maar zegt de burgemeester hier op het Rembrandtplein? Geen groot evenement meer. Natuurlijk is het jammer dat je de stroom van mensen verliest die naar het feest komen. Maar aan de andere kant als ondernemer, voor mijzelf, maar ook als ondernemers van het plein, dus van het Rembrandtplein... Het geeft hem wel weer de kans dat de ondernemers iets mogen doen. Want nu komt er dus een, uh, nou een 5-3-8 evenement of een uh, ander groot bedrijf die hier gaat staan. Die komen hier dus ook met allemaal kraampjes en dingetjes en frietkramen en, en dergelijke. Dat neemt misschien onze omzet wel een klein beetje af. Jullie hebben vrijwel een hele glazen pui hier. Is die altijd heel gebleven? Eén keertje. Eén keertje. En dat is lang geleden. Plassen er tegenaan? Ja, daar zijn mensen gek op. Maar daar kun je om lachen, dus dat is niet zo erg. Ja, joh. En maar water eroverheen en de volgende dag is het schoon. Dus overlast hebben jullie er eigenlijk niet echt van? Nee, ik denk dat we alleen maar, uh, alleen maar goede dingen eruit hebben. Koninginnedag, daarvoor gaan mensen naar Amsterdam. Dat is een gezellig feest wat iedereen wil en waar iedereen voor naar Amsterdam komt. En je kunt een feestje niet minder gaan maken. Over de koningin gesproken, koningin Beatrix is sinds vandaag het oudste regerende staatshoofd in de Nederlandse geschiedenis. Is 73 jaar en 277 dagen. En daarmee passeert ze koning Willem III, die op deze leeftijd stierf. Internationaal gezien zijn veel vorsten ouder. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Britse koningin Elisabeth, de Belgische koning Albert en de Spaanse koning Juan Carlos. Koningin Beatrix die is momenteel in het Caribisch gebied. Ze bracht gisteren een bezoek aan Sint Maarten en vandaag wordt ze ontvangen op Sint Eustatius. Sport. De Europese kampioenschappen atletiek worden in 2016 gehouden in Amsterdam. En dat is voor het eerst dat dat toernooi in Nederland wordt georganiseerd. Nederland heeft de strijd gewonnen van Istanbul en Split. En dat is allemaal besloten op een atletiek congres in Helsinki. En daar werkte oud-atlete Ellen van Lange mee aan de presentatie van de stad Amsterdam. Gefeliciteerd, mevrouw van Lange. Dank u wel. Ja, is er al champagne daar? Ja, Zo. <laughs> absoluut, tuurlijk. Wa was het spannend vandaag? Ja, het was heel erg spannend. Nou ja, uiteindelijk niet, want we hebben met een meerderheid van stemmen in de eerste ronde gewonnen... Maar dat wisten we natuurlijk niet van tevoren. En uh, ja, het was heel erg spannend. We wisten dat uh, zowel Split als Istanbul ook een goed bid hadden. En uh, ja, die moeten kansen mij misschien toch wel overtuigen in je presentatie. Wat heeft het doorslag gegeven voor Amsterdam, denkt u? Ja, ook wel dat we natuurlijk een heel goed bid hadden, een heel gedegen bid. Um, het feit dat we ook echt um, de atletiek sport willen promoten... en ook willen expanderen door veel um, events te organiseren... veel met de jeugd te gaan doen. Uh, ik denk dat, dat dat soort dingen de doorslag hebben gegeven. En het Olympisch Stadion? Ja, ook. Kijk, um, Istanbul is een stadion waar 76.000 mensen in kunnen. Dus je zou kunnen zeggen van ja, maar dat is beter. Maar het is belangrijk dat het vol zit. En het Olympisch Stadion met 30.000 mensen vol... ...zeg meer dan een halfvol stadion. Dus ik denk dat dat uh, iets wat misschien ons nadeel leek, ...juist in ons voordeel heeft gewerkt. Wat doet dit voor de Nederlandse atletiek? Want het is natuurlijk mooier om in zo'n stadion dan voor eigen publiek te lopen. Ja, precies. En we hebben nu een aantal hele goede junioren... ...die op de juniorenkampioenschappen de afgelopen twee jaar... ...goede medailles hebben gehaald en goede prestaties hebben geleverd. En die kunnen in 2016 natuurlijk in eigen land op, uh, op hun tof zijn. Dus dat is fantastisch. Sowieso is het voor de hele atletiek... ...en ook eigenlijk voor de hele sport een ongelofelijke boost. Dus we zijn hier heel erg blij mee. En ook voor Amsterdam misschien als Olympische stad. Een stad met Olympische ambities. Ja, dat klopt. En de gemeente Amsterdam heeft ongelooflijk goed... Uh, met de atletiek samengewerkt. En ook NSC en NSF. Ik denk het feit ook dat wij uitstraalden dat we echt een team waren... dat dat ook uh, in ons voordeel heeft gewerkt. Nou, u heeft uw werk goed gedaan als promotor van Amsterdam. Uh, terug naar de champagne. Ellen van Lange, dank u wel. Graag gedaan. Dag. Ajaxie Dirk Boerichter debuteert in de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Bert van Marwijk heeft de vleugelspits geselecteerd voor de Oefeninterlands tegen Zwitserland en Duitsland. Nou, het, is een jongen met, uh, het is een sterke jongen. Hij, is, uh, hij heeft een, een, een, een hele specifieke snelheid. Hij, uh, hij heeft een goede voorzet. Hij heeft ook een snelle voorzet. En hij passeert binnen door buiten om. Het is een uh, heel ander type buitenspeler, als bijvoorbeeld Affalay als die vanaf de linkerkant speelt. Maar het is wel een jongen met, met, met specifieke kwaliteiten. Van Marwijk, die ook Jan, Klaas-Jan Huntelaar heeft geselecteerd... spits van Schalke 04, die gisteravond een gebroken neus opliep... tijdens het Europa League-duel met Larnaca. Huntelaar is na die wedstrijd geopereerd. En hij, het is de bedoeling dat hij met een masker gaat spelen? En het is nog maar de vraag of hij er komende zondag al bij kan zijn. Dat lijkt me wat snel als Schalke het opneemt tegen Hannover. Het is 13 overeen door naar de ANBB. Jolande van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag Jan, twee files. Er is een auto over de kop gegaan bij Amsterdam op de A10... de Ring Zuid richting Den Haag. Tussen Duivendrecht en Oud-Zuid staat nu 5 kilometer. Tussen Rai en Oud-Zuid zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan eventueel omrijden via de A2 en de A9. En nog een file op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renken en De Ewijk, 8 kilometer. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het IMF gaat controleren of Italië genoeg doet om economische hervormingen door te voeren. Dat hebben bronnen binnen de EU gezegd op de G20-top. De HEMA gaat mensen die gisteren gratis taart hebben besteld er eentje geven ook. Eentje door een fout was de bosvruchtentaart op de site 0 euro... En het EK Atletiek in de openlucht is in 2016 in Amsterdam... in het Olympisch Stadion. En dit was weer het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Uh, Lichtmetalen velgen, ingebouwde navigatie, leren bekleding natuurlijk. Als het over een nieuwe auto gaat, weet u precies wat u wilt. Maar weet u ook alles over de financiering ervan? Doe eerst een leningscan op lenen.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het schaatsseizoen begint vandaag met het NK-afstand. Nederland heeft altijd veel talentvolle schaatsers... maar uh, er zijn maar een paar plaatsen te vergeven op EK's en WK's. Selecteren we ons hier zelf niet kapot? Het laatste deel van het radiodagboek van Arjan Edeveen... die gisteravond de première had van zijn eerste solo-voorstelling. Hij gaat toeren en zal dus de komende tijd in veel kleedkamers terechtkomen... Sommige acteurs hebben dan allerlei rituelen om kalm te worden... maar daar doet Edeveen niet aan. Ja, ik maak me wel heel erg druk, maar ik moet me juist heel erg rustig houden. Er zijn ook mensen, acteurs, die een hele dozen hebben met spullen die ze neerzetten. Maar dat doe ik niet aan. Gedoe. Dan de stelling na half twee in stand.nl. Burgers moeten zich beter realiseren wat een zorg kost. De zorg dreigt onbetaalbaar te worden... En daarom moeten mensen die naar de huisarts, naar het ziekenhuis of naar de tandarts gaan... zich beter bewust zijn van de prijs van hun behandeling. Dat vindt VVD-Kamerlid Anne Mulder, die straks ook te gast is. Maar wordt de zorg daar ook echt goedkoper van? Daarom de stelling dus, burgers moeten zich beter realiseren wat zorg kost...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 Vanaf dit weekend gaan we ons weer bezighouden met ronde tijden, Vingertjes naar boven en naar beneden. Binnenbaan, buitenbaan, skate-offs en natuurlijk medailles. Tenminste, daar hopen we uiteindelijk op. Het schaatsseizoen gaat over een paar uur van start. Dat gebeurt met het NK afstanden in Tialf. En eh, we zijn natuurlijk een talentvol schaatsland. Nog nooit waren er zoveel ploegen en profschaatsers in ons land. Toch zijn er maar een paar startplekken voor de komende grote toernooien. En dus vraagt Lunch zich af, is zoveel Nederlands schaatstalent een vloek of juist een zegen? Ik praat erover met Ab Krook, een leven lang in de schaatsport. Kan je toch wel zeggen? Ja, dat mag je zeggen. Heel veel <laughs> jaartjes. Ja. Um, denkt u nog eens terug aan de tijd uh, dat u uh, Annie Borkink had en Ria Visser... en dat het allemaal heel simpel was, want die gingen gewoon niet mee in die ploeg... en, en uh, dat was het gewoon. Nou, het was niet heel simpel, maar het was wel... Uh meer beter te overzien. Je had natuurlijk vroeger de kernploegen. Dat nam niet weg dat toen de gewesten ook op een bepaald niveau waren... dus als je een Nederlands kampioenschap had... wat ook toen vaak de selectie was voor een Europees kampioenschap... dan waren het natuurlijk ook altijd rijders vanuit gewesten... die een kans maakten en een eerlijke kans maakten om daar mee te doen. Maar het was overzichtelijker en het was zo dat er natuurlijk minder rijders echt in aanmerking kwamen... om dus naar de grote wedstrijden te gaan. Ja. Want er zijn nu, denk ik... Uh, nou, het is potentieel van iets van, van, van 60 schaatsers misschien wel... als je al die ploegen ja, bij elkaar klopt. optelt. Ja. Ja, je ziet nu, als je ziet hoeveel ploegen er zijn... Hè, en, en dat begint met TVM, als die een A-licentie heeft... de ploegen die daarna komen met een B-licentie... en dan zijn er nog een aantal ploegen die eh, een goede structuur hebben... maar niet onder een licentie vallen. Nou, dat betekent dat als straks het schatsschot klinkt... dat daar een hele groep schaatsers met allemaal ja, met doelstellingen om te plaatsen... We, voor... Weet u nog allemaal wie waar rijdt en zo ook? Of niet? Ja, in grote lijnen wel. Ja, ja, je ja, kan ja, het ook een de pakken wel. zien natuurlijk. Maar... Jawel, nee, maar dat, dat is... En dat maakt natuurlijk ook... Kijk, het voordeel van zoveel ploegen is in ieder geval op dit moment dat uh, heel veel schaatsers ook topfaciliteiten krijgen. Kijk, vroeger had je een kernploeg en dan zaten er acht in een kernploeg of zes in een kernploeg. Uh -huh. En die kregen topfaciliteiten en de anderen veel minder. En nu is het een hele grote groep die dus allemaal topfaciliteiten oh. krijgt. Maar ja, overal geldt volgens mij, uh, waar concurrentie is, daar, daar wordt beter gepresteerd uiteindelijk, want je wilt beter zijn dan je concurrent. Dus je zou zeggen, dit is alleen maar heel goed. Ja, nee, maar dan zeg ik, je hebt en je faciliteiten, en je hebt dan natuurlijk straks ook dat je gaat zeggen, jongens, uh, er moet geknokt worden, hè, want er gaat straks gereden worden om een podiumplaats. Er wordt gereden om een plaats bij, nou ja, laten we zeggen, de World Cup met name. Maar het neemt niet weg dat de Nederlanders daardoor vanaf dit weekend bezig zijn met wedstrijden op een hoog niveau. Betekent dat je moet je plaatsen, dan ga je je World Cup's en alles rijden. En dan ergens in december zal er wel weer ergens wat zijn waarin ze zich moeten gaan plaatsen. Ja. Dus het seizoen is wel heel erg lang. Ja. Dus het is goed voor de concurrentie, seizoenlang. Dus je, je, je verspilt zeg maar ook energie als je het echt moet opnemen tegen ja. de andere landen. Ja zou je kunnen zeggen, dus dat is een nadeel. Uh, maar ook wel teleurstelling misschien, want dan heb je je best gedaan... en dan ben je toch net weer iets langzamer dan... Ja, maar ja, dat klinkt een beetje, maar dat is topsport. Hè? Je, je mag ervan uitgaan als er, uh, ik noem maar wat, 60 rijders van start gaan... Uh, dat je dat een aantal, een groot percentage, een zondagavond, daar zit... en bijna het seizoen al voorbij is. Ja. Ja, die, en die beginnen allemaal toch in de gedachte van... Uh, ik, ik hoor bij die vier straks die ja, naar het ja, EK mogen. Vijf zijn het, uh, op het vijf, voor de World Cup. Maar ik zeg altijd, hè, als je dus de, in, in begin uh, september... dan zie je al die schaatsers en die zijn allemaal gedreven... en ze geloven er allemaal in en het moet allemaal gaan gebeuren. Ja, ja. Uh, nou ja, als gezegd in het NK afstanden... daar worden ook de startbewijzen voor de eerste drie wereldbekerwedstrijden verdeeld. Uh, er was al veel ongenoegen van tevoren... Uh, Mark Tuit, dat hebben we gehoord, hè? die moest ook uh, kwalificatiewedstrijden rijden. Ja. Holland Cup. Ja, uh, dat is een man die een gouden medaille heeft ja, gewonnen. Want, ja, het, het, het probleem is dat, dat uh, onze toppers hè, ook mee moeten rijden om zich te selecteren. Terwijl onze concurrentie in het buitenland, de toppers in het buitenland... ja, die, die kunnen dat rustig bekijken en die gaan meedoen wanneer, wanneer het hun past. En in Nederland, en dat is aan de ene kant... Het positieve, de kracht dat we zoveel toppers hebben. Maar gelijktijdig is het ook een beetje onze Achillespace. Dat iedereen al moet selecteren. Ook de toppers. En voor een topper geldt: eigenlijk moeten ze op hun basisniveau moeten ze dit komend weekend zich gewoon plaatsen. En dan gaat het niet of je nou kampioen wordt, maar plaatsen op basisniveau. Ja. Want we willen ze straks in maart op het weken afstanden in Heerenveen ook weer zien. Ja. En, dus ze moeten zich niet over de kop rijden. En er is een hele groep die kunnen alleen zich maar plaatsen... als ze dit weekend in topvorm zijn. Ja. En daarin zie je het gevaar dat als die straks in het World Cup meegaan... dat ze straks naar de tweede, derde World Cup ja, een beetje in het klassement gaan duikelen. Dus ja. dat is heel complex, maar ja. wil je het eerlijk doen... en wil je iedereen een kans geven, dan, dan is je nog steeds op deze manier moet je het doen. Het gaat vanmiddag echt beginnen. Bart Velkamp, goedemiddag. Goedemiddag. Vanuit Tialf, jij bent assistentcoach bij TVM. De ploeg al genoemd. De ploeg van Sven Kramer onder meer en Irene Wust. Jij hebt zelf ooit besloten om voor België te gaan rijden. Had dat hier ook mee te maken met al die selectiewedstrijden die je in Nederland moest rijden? Ja, dat had het uh, zeker mee te maken. Ik wilde uh, toen in uh, 5, 6, 9, ik, uh, nog een paar jaar mijn sport op mijn eigen manier doen. Ja, en ik zag uh, de, de bui hangen van alleen maar selecteren in plaats van in de vorm zijn uh, op het moment dat de prijzen echt worden verdeeld, wat dus de buitenlanders wel als voordeel hebben. En toen dacht ik van nou, dan zit er maar één uh, mogelijkheid op, dat is uh, ook die weggaan van uh, weinig uh, concurrentie en uh, rust. Ja, en België was lekker dichtbij, dus dat was overzichtelijk. Er waren nog uh, rijders, ik, ik herinner met ging dan naar Oostenrijk ook, dacht ik. En uh, Je hebt nog een paar gehad, hè, die voor andere landen gingen rijden. Ja, maar niks zo kort ja. na. Ja. Korte na, ja. ja, was, ja, ja klopt. Maar voor korte na. En nu is er ook weer een jongen die op Oostrijk gaat rijden. Ik ben snel even kwijt. En we hebben nog die, die, die affaire gehad met die jongens die voor Kazachstan zouden uitkomen. Ja, een paar jaar geleden geweest. De marathonrijders waren dat, hè? Ja. ja. Um, uh, dus jij hebt daar toen voor gekozen. Zou je dat andere schaatsers nu ook adviseren? Nou ja, ik zou mensen die, die het maximale uit hun eigen carrière willen halen en die dan in een soort belemmering komen van uh, ja, ik zit alleen maar NK's te rijden en ik wil toch in mijn leven gewoon die toernooien rijden. Ja, waarom zou je niet uh, uh, veranderen van, van land? Hè? Ik, bedoel, ik, zie, ik zie ons nog steeds als wereldburger en hebben we hebben ons zelf in hokjes gedeeld in landen. Ja, uh, als je wat verder kijkt, maakt het natuurlijk niet uit. Hè? Maar je, als je toevallig in Nederland geboren bent, mag je geen EK rijden. Nou, ik krijg je dezelfde mogelijkheden, die zijn er. En ja, waarom, waarom zou je, je niet benutten? Nee, en dan moet je, als je ooit gewonnen hebt... moet je maar een beetje knipperen als het volkslied wordt gespeeld van België bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel, dat is ook allemaal weer regels die we ooit verzonnen hebben. Ja. <laughs> ja, maar... Ik, kijk graag, ik kijk, kijk graag wat verder. Ja, hé, hey, nog even iets anders. Want door al dat selecteren... En, en vanmiddag wordt het dus heel spannend... want dan, dan, dan, nou ja, dan wordt al een beetje duidelijk wie wanneer wat gaat rijden. Dat lijkt me voor de planning voor de ploeg ook eh, best wel ingewikkeld. Ja, ja, je moet daar wel naar kijken. Ja. En je moet met je toppers uh, die je hebt, zeker zo bij TVM die internationaal toch mee moeten, moet je toch een beetje naar de internationale kalender kijken. En uh, ja, we hebben het aantal selectiemomenten in Nederland al teruggedraaid, uh, teruggeschroefd dit jaar. Er uh, is één hele grote belangrijke in december straks en daarna niet meer. Dus we zijn al aan de strepen geweest. Dat betekent alleen wel dat je de volgende selectie in december, daar, gaat het echt, daar worden echt plekken, serieuze plekken verdeeld. En deze... Uh, selectiewedstrijd, uh, dit NK afstand, is eigenlijk net iets minder belangrijk, dus ja, wij zijn als team toch een beetje aan het kijken van december is het, is het uh, belangrijke punt en nu niet. En we proberen ons nu eigenlijk op onze basis te plaatsen en ja, dat kan wel eens, uh, daar kan je wel eens naast uh, grijpen, ja. maar ja, dat is dan zo. Ja. Uh, je denkt waarschijnlijk toch nog wel eens terug aan je tijd in Amerika, want je hebt daar ook uh, gecoacht, uh, daar was het allemaal toch iets overzichtelijker. Jawel, maar daar waren ook regels uh, tot in de puntjes vastgelegd. En iedereen moest zich volgens de regels selecteren. Want als er ergens een land is wat volgens de regel gaat, dan is het Amerika wel. Want als je iets uh, willekeurigs doet, dan uh, wordt er gelijk gesuild daar. Dus uh, daar moesten mensen zich ook selecteren. Alleen ja, de spoeling is daar veel dunner. Ja. Dankjewel Bart, succes uh, voor uh, jullie ja. en uh, de ploeg ook natuurlijk. Succes uh, Bart. Ja, dankjewel. Op uh, krook nog even. Uh, nou ja, dit is even een inkijkje van in zo'n ploeg. Ik zag trouwens alweer allerlei schermutselingen. Uh, uh, ik zag Bob de Jong weer heel uh, vervelend doen over Sven Kramer. Uh, je hebt dat hele gedoe in het voortraject gehad over die ploegen. Waar, waar, uh, dus die ploegen zitten ook niet uh, echt uh, elkaar te helpen of zo. Hè? Nee, kijk, aan de ene kant is dat jammer natuurlijk. Hè, want je moet elkaar eigenlijk beter kunnen maken. Als je een heel sterk team hebt, hè, dan kan je van elkaar profiteren. Aan de andere kant maakte het wel zo'n kampioenschap wel interessant. Hè. Je hebt gezien met de komst van de commerciële teams was het dus natuurlijk nog steeds wie er uh, Nederlands kampioen werd en wie er op een zeker moment zich plaatste. Maar je ziet toch ook, dat ook voor het publiek hè, dat hij toch heel erg meegaat in van ja, die rijdt voor dat team en die rijdt voor dat team. Dus dat is wat extra's erbij gekregen. En daardoor krijg je ook dat er ja, af en toe eens bepaalde opmerkingen gemaakt worden of dat nou altijd verstandig is. Dat is een heel ander nee, punt. Ja. Want eigenlijk hoort het niet helemaal bij de schaatsport. Maar ja, het zijn wel elementen die, uh, die er ja, bijkomen ja. en, en voor, toch wel voor een aantal mensen in het publiek... ook wel weer interessant nou, zijn. Nou, nou, en het gaat ergens om. Te beginnen dus vanmiddag in uh, Tjalf in Heerenveen, NK-afstanden. U gaat reden, neem ik aan. Ja, ik ga zo eerst nog even wat anders doen. Maar, <laughs> ik even, ja. Veel plezier in ieder geval. En dank voor de komst naar okay, hier. Oprook was dat. Het Radio Dagboek. Deze week met... Arjan Ederveen, ik ben acteur en programmamaker. En ik heb deze week première van mijn solo-programma Ederveenzaamheid in de Kleine Comedie. Nou, alles wat Ederveen al heeft gedaan, was het gisteravond dan zover de première van zijn allereerste solo-voorstelling. En bij een première hoort ook pers natuurlijk. En dus staat hij een uurtje voor de voorstelling nog met een cameraploeg op het toneel van de Kleine Comedie. Ah ja, en een Stuk, hoe, uh, ja, hoe gaat het ermee? Hoe, het is natuurlijk vanavond de uh, première. Is, hoe zit het met de zenuwen? <Klacht> je... Nou, met de zenuwen zit het uh, dus uh, wel goed. Want ik heb heel veel zenuwen. Ik ben de hele dag vrij geweest om uh, me al voor te bereiden op deze avond. Dus ik heb uh, lekker met de hond gelopen, en ik heb lekker in bad gelegen. En uh, ik heb lekker op de klok gekeken en dacht: oh, was het maar al wat later? Er niet zo het was de, de, de, de boulevard, roddel, de roddeljournalistiek pers... die ik weer eens een keertje over me heen heb gekregen. Omdat de boel verkocht moet worden. Ja, maar nou vanavond is het klaar, hè? Dan heb, krijg ik lekker rust en dan hoef ik lekker alleen nog maar te spelen. En dat vind ik eigenlijk het leukste wat er is: gewoon lekker dom. Ik, heb, ik doe gewoon mijn rituelen die ik altijd doe als ik binnenkom, ik check mijn spulletjes. En op de achtergrond hoor je het gepiep van de hond... die een tooi gekregen heeft van de cameraploeg. En dan doe ik uh, wat rekken en strekken. Dat het lichaam lekker los is. Ik probeer niet dwangmatig uh, een ritueel te hebben. Vele hebben dat wel, hoor, die dat doen. Ja, ik maak me wel heel erg druk, maar ik moet me juist heel erg rustig houden. Er zijn ook mensen, acteurs, die hele dozen hebben met spullen die ze neerzetten... Maar dat doe ik niet aan. Gedoe. Gedoe. En dan ga ik uh, meestal tien minuten voor aanvang al op het podium zitten achter om de zaal te horen. Dank u wel. Ja, we gaan met z'n allen toneel spelen. Zeker de mensen op de eerste rij. Ja, ja, ja, had je maar niet op die eerste rij moeten gaan zitten. Ik heb in ieder geval gezegd, jongens, ik wil in ieder geval de eerste paar rijen normale mensen hebben die een normale kaartje gekocht hebben. Want die zijn toch het beste en het leukst. En dat is ook gebeurd. Ik moet wel van je houden. Stuk, voor mij kan je niet stuk. Je kan niet stuk. Je kan niet stuk bij mij. Stuk, wat een geluk. Je bent niet druk, je bent een stuk van mij. Stuk. Ik lig in bed en ruk. Dat is voor jou te druk. Dus duw je mij een end opzij. Ik ben blij dat het klaar is, dat het gebeurd is, dat het geweest is. Maar het ging wel goed. <applacht> Te zien hoe mooi je bent. Sta eens op. Nou, het is niet zo'n grote stap als wel dat ik het nog nooit eerder gedaan heb. En ik wou het heel erg graag uh, doen. En uh, het is best heel zwaar en ik, uh, ik kom erachter dat het best heel erg moeilijk is... om uh, heel lang die spanningsboog vol te houden van een uur voor de pauze en drie kwartier na de pauze. Maar uh, ik heb het nu een aantal keer gespeeld en ik voel me zekerder. Ik ben een uh, blij, opgewekte opgewekt gelukkig mens. En zeker na vanavond, als de ellende voorbij is en ik alleen nog maar lekker hoef te spelen... Ik ga hierna, zodra dit uh, klaar is, uh, ga ik een nieuw toneelstuk voor het Roos schrijven. Een nieuwe familievoorstelling. Uh, het enige wat ik nog nooit gedaan heb, is een opera. en Ik denk dat dat er ook nooit van gaat komen. Nee, een nieuwe, meer, meer, meer van hetzelfde. Meer toneelstukken, en meer uh, filmscripts en meer uh, series. En, uh, ik vind het uh, leuk. en uh, Mijn werk wordt gewaardeerd en dat geeft ontzettend stimulans om, om door te gaan. We hoorden Arjen Edeveen deze week in het Radiodagboek. Deze laatste aflevering werd gemaakt door Maarten Bleumers. Alle afleveringen zijn terug te luisteren via lunch.ncv.nl. Uh, slash Radiodagboek trouwens. Volgende week is het de week van het geld. En het startschot voor die week wordt gegeven door minister Jan Kees de Jager. En die volgen we dus volgende week in het Radiodagboek. Want dat gaat hij doen en hij heeft geloof ik nog wat meer aan zijn hoofd ook. Griekenland of zo, ik weet niet. Het we worden een interessante week, ongetwijfeld, in het radiodagboek volgende week. Zometeen de stelling in stand.nl. Burgers moeten zich beter realiseren wat zorg kost. Uh, we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dat zometeen, nu eerst Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Het internationaal monetair fonds gaat probleemland Italië in de gaten houden. Toezicht is bedoeld om vast te stellen of Italië echt werk maakt... van de bezuinigingen en economische hervormingen. De Italianen zelf spreken niet van toezicht. Ze zeggen dat ze bereid zijn het IMF om advies te vragen. Huisartsenpraktijken die niet op tijd reageren op spoedtelefoontjes... moeten een waarschuwing krijgen. Dat adviseert de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan minister Schippers. Als ze niet willen luisteren naar de minister en slecht bereikbaar blijven... moeten ze een dwangsom krijgen van 2000 euro per week. Wanbetalers in de zorg worden harder aangepakt. Mr. Schippers wil vaker de zorgtoeslag inhouden van mensen... die geen basisverzekering hebben of hun premie niet betalen. Het gaat om zo'n 300.000 mensen. En Dirk Boerichter van Ajax is voor het eerst geselecteerd... voor het Nederlands elftal. Bondscoach Bert van Marwijk heeft hem opgeroepen voor de oefenduels... op 11 en 15 november tegen Zwitserland en Duitsland. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Eembrugge en Knoopend Hoevelake 4 kilometer... Op de A10 de ring zuid van Amsterdam tussen knopend Watergraafsmeer en Oud-Zuid 7 kilometer. Dat was een aanredding, een tijd lang waren daar drie reisschokken dicht. Op de A15-Europoorde richting Rotterdam voor de Tunnel 3 kilometer. Daar stond een te hoge vrachtwagen voor. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 2. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en de Waalbrug bij Ewijk 7 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, Jurgen van den Berg. De zorg wordt onbetaalbaar. Nu al kost de zorg ons een tiende van het nationale inkomen. En de verwachting is dat het zorgaandeel op de begroting nog meer gaat toenemen. De VVD vindt dat mensen te weinig op de hoogte zijn van wat de zorg nou eigenlijk kost. En daarom moeten we met z'n allen bewuster worden van de kosten: bijvoorbeeld door zelf de rekening van het ziekenhuis aan de verzekeraar te controleren. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit plan waarschijnlijk. Wordt de zorg goedkoper als we beter weten wat het kost? Of maakt dat helemaal niet uit, omdat medische zorg nou eenmaal noodzakelijk is? Ik praat erover met Anne Mulder, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dag meneer Mulder, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met de drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Mensen gaan te makkelijk naar de dokter. Ja, ik betaal mijn zorgrekeningen altijd zelf. Nee. Ik weet heus wel wat een antibiotica kuurtje kost. Nee. Goed, dan de, de stelling. Burgers moeten zich beter realiseren wat zorg kost. Als u het daar nou mee eens bent. Of mee oneens. Sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. De stelling dus, meneer Mulder, is burgers moeten zich beter realiseren wat zorg kost. Bent u het daar mee eens? Ja, dat dacht ik al, want <lacht> ja, u hebt het een beetje ingestoken allemaal. Uh, waarom eigenlijk? We hebben een van de grote problemen op dit moment... op de Rijksbegroting zijn de zorguitgaven. Die stijgen van 60 miljard naar 75 miljard per jaar... aan het eind van deze kabinetsperiode. En het probleem is dat die ook verder zullen stijgen... als dit kabinet klaar is met regeren. En de zorg stijgt sneller dan de economie. Dus we zijn een steeds groter deel van ons inkomen kwijt aan de zorg. Nou, Dat wordt uiteindelijk onbetaalbaar. En daarom moeten wij als politiek maatregelen voorstellen... om die kosten beheersbaar uh, te houden. Alleen het grote probleem is dat mensen niet precies weten wat de zorg kost. Ze weten ook bijna niet wat ze betalen. Veel mensen denken dat ja, dat is toch mijn nominale premie die ik elke maand betaal. Maar via de belastingen, inkomensafhankelijke premies, is dat veel meer. Dat is bijna 5000 euro per persoon per jaar. Dus mensen weten niet precies wat ze betalen. En ze weten ook niet wat de zorg kost, omdat ze bijna nooit een ziekenhuisrekening... Uh, zien. Dus het draagvlak om maatregelen te nemen om de kosten te beheersen is heel klein, ja. omdat de bevolking bijna niet weet wat het kost. Maar, de, maar daar gaat het u dus om. U wilt eigenlijk het draagvlak creëren voor, voor eventuele bezuinigingen. Ja, ik wil, ik wil twee, uh, twee dingen tegelijkertijd. Om te beginnen wil ik uh, dat mensen een rekening krijgen in het ziekenhuis zodat ze die rekening ook kunnen controleren of ze inderdaad die behandeling die op de rekening staat ook hebben gekregen. Dat als er staat, uh, u bent twee nachten in het ziekenhuis geweest... maar iemand was er maar één nacht, dat hij aan de bel kan trekken. En dat gebeurt, want ook ziekenhuizen maken fout. Dus je ja. krijgt controle van de rekening. Maar maar als je er wel twee nachten bent geweest... en daar staat een bepaald bedrag voor, ik weet, niet, ik weet niet eens wat dat kost... als je in het ziekenhuis moet liggen, maar stel 500 euro of zoiets... dan, ja. dan staat daar 500 euro, dat, dat zegt me toch niks? Nou, dat zegt wel dat, dat, dat het niet goedkoop is. 500 euro is een groot nee. bedrag voor twee jaar. Nee, maar goed, als je met, met, met hartklachten naar het ziekenhuis bent gegaan, dan, dan, ja, dan, dan moet dat moet toch ook ja, wel soms? Nee, die, die kosten moeten ook gemaakt worden. Daar is geen misverstand over. Het gaat mij vooral om de bewustwording en het controleren van de rekening. Want als je die rekening controleert en je haalt de fouten eruit, ja, dan kunnen de zorguitgaven wat omlaag. Nou, ja. en u zei u zit er zitten twee elementen aan, want dat was het ene. Ja, dus controleer de rekening, kijk of er fouten in zitten en haal die eruit. Dat scheelt ook zorgpremie. Want alles wat, wat je niet hebt gekregen hoef je ook niet te betalen. En het tweede is kostenbewustzijn. Want de zorguitgaven die stijgen deze kabinetsperiode. En die zullen de komende decennia fors doorstijgen. Omdat de medische steeds meer kan. Nou, en dat moet je zien te, te remmen. En daarvoor is het nodig dat de eigen betalingen uh, omhoog gaan. Dat het eigen risico iets ver, nog verder omhoog gaat. En de bevolking wil het alleen begrijpen als ze denken... ja, er is echt een probleem. En het mm. probleem is dat men niet weet dat er een probleem is. Ja, want dat was natuurlijk een beetje flauw om u te vragen... wat een antibiotica-kuurtje kost. <kijkt> Ik zou het ook niet weten, maar we hebben vanochtend... even nagebeld naar een apotheek hier in Hilversum. Apotheek van den Berg, trouwens met GH. Dat is de ziekentak. Ja. Um, wat denkt u? 7 euro? Nou ja, Het doosje kost ongeveer 10 cent, maar inclusief de receptregel wordt het veel duurder. De eerste keer dat het wordt voorgeschreven moeten we veel medicatiebewaking doen, zeggen ze. En dan is een hele kuur ongeveer 14 euro. En de tweede keer, dan zit u in de buurt, 8,50 euro. En daarvan gaat ongeveer 5,50 euro naar de apotheekopslag. Ja. Um, maar dat geeft wel even aan dat, dat het niet zo makkelijk is om te zeggen van... Uh, dit kost dus een antibiotica kuur. Nee, maar uiteindelijk moet je hem betalen. Dus dat is de rekening, dat is inclusief het doosje, inclusief de, de service van de apotheek. Ja. Maar is het dan zo dat je de volgende keer misschien dat minder snel uh, uh, vraagt? Als, als, uh, of, of minder snel laat voorschrijven? Om nou, te beginnen is het zo dat je in ieder geval weet wat het kost. Dat je, niet, dat je weet dat het niet uh, gratis is. Maar mensen die echt ziek zijn, die moeten natuurlijk naar de dokter blijven gaan. Daar gaat het bij niet om. Dat, nee. dat moeten mensen blijven doen. Maar, maar, de, maar de, de centrale vraag is, van, kunnen we die kosten wat naar beneden krijgen? Ja. Ja, daar, daar is dit toch ook onderdeel van? Ja, dat kan. Als mensen weten dat de zorgkosten eh, explosief gaan stijgen... dan zullen ze denk ik ook eerder bereid zijn om te zeggen... nou ja, laten we het eigen risico eh, ver, eh, verhogen. En laten we ook, als je bijvoorbeeld een medicijn krijgt... dat je zelf eh, zegt 2,50 betaalt zelf per medicijn. En ik denk dat op lange termijn dat, dat onvermijdelijk is. Voor alle duidelijkheid: hè, dat gaat niet gebeuren in deze kabinetsperiode. Dan nou, klopt de begroting nog, maar na 2015 gaan die zorguitgaven verder stijgen. En dan zijn dit soort maatregelen, bijvoorbeeld dat je zelf bijbetaalt voor medicijnen denkt de VVD onvermijdelijk. Even nog naar die prijslijsten van bijvoorbeeld de ziekenhuizen. U hebt het ook in Amerika gekeken en daar doen ze dat al, hè? Ja, in Amerika is het wettelijk verplicht, althans in een aantal staten... dat, dat, dat je van tevoren uh, moet weten wat jouw behandeling kost. Dus je krijgt zeg maar, de behandeling en dan zegt de arts tegelijk bij... en dit zijn de kosten daarvan. Ja. En, en is er dan ook onderzoek gedaan tussen de relatie van, van die bewustwording... en het kostenniveau uiteindelijk in de zorg? Uh, nou ja, als je weet wat iets kost... En je moet daarvoor betalen, dus bijvoorbeeld uh, als je naar de huisarts gaat... je zou daar zelf een deel van moeten betalen en je hebt een hoofdpijntje... dan denk je, nou, ik kijk het nog even aan, misschien is het morgen weg. En soms is dat ook zo. Dus mensen zullen iets, denk ik, iets minder snel naar de arts uh, uh, gaan. Maar ja. voorop hoor, als iemand echt naar de arts moet, dan, dan gaat hij gewoon. Ik wou zeggen, want dat hoofdpijntje kan ook iets heel vreselijks zijn. Precies, en dan, dan precies. Dan je, dan dus je is moet het het niet in... te lang wachten. Dan is het inderdaad de volgende dag weg, maar dan ben je misschien zelf ook weg. Ja. En dat is ook niet de bedoeling, nee, toch? toch? Nee, daarom. Dus ga op tijd uh, naar de arts. Maar als je kijkt in andere landen, daar zijn veel meer eigen bijdragers. Eigen bijdragers voor medicijnen, voor huisartsenbezoek. En in Nederland hebben we dat bijna niet. Als je hier eenmaal je premie hebt betaald, voelt de zorg die je krijgt bijna gratis. Want je hoeft daar verder niet meer extra voor te betalen. Ja. Op onze website schrijft iemand uh, dat hij uh, niet weet hoe het prijsmodel nu werkt. Heel veel mensen niet, u niet, Klopt. Uh, ook niet, ik ook niet. Dus. Uh, hij zegt, uh, ja, die artsen die zijn straks heel veel tijd kwijt om dat allemaal gaan uit te leggen aan de patiënten. Nou, als het goed is, weet een ziekenhuis precies wat een behandeling uh, kost. Anders is je bedrijfsvoering, uh, kun je je bedrijfsvoering niet meer uit de voeten. Dus het moet volgens mij niet zo moeilijk zijn om te laten zien wat de behandeling kost. Sterker, artsen zouden dat ook moeten weten. En, en iemand anders schrijft hier, uh, ik ben het eens met dit, met dit voorstel... en uh, deze meneer of mevrouw hoopt ook dat mensen hierdoor bijvoorbeeld de kosten van hun slechte gedrag... zoals bijvoorbeeld roken uh, en zo, uh, duidelijk in beeld krijgen. Ja. Dat kan daarbij bij helpen. Als je naar het ziekenhuis uh, gaat en je weet wat een uh, behandeling kost... Dan, dan denk je van ja... en zeker als je daar een, deel, deel of een klein deel zelf van moet betalen... van ja, niet, uh, roken is al niet verstandig voor je gezondheid... maar het kost je ook nog geld ook. En, en toch nog even terug hè, naar het doorgronden van al die uh, kosten. Want bedoel, dan krijg je een, een rekening, hè, maar... Ja, en, en er staat een bedrag achter. Maar, maar het zit toch veel complexer in elkaar dan uh, dit heb ik geleverd en dat kost het uh, uh, meestal? Nou, dan kan daar een goed gesprek over plaatsvinden met het uh, ziekenhuis. Als iemand uh, het gevoel heeft, hé, hey, die rekening klopt niet, dan kun je navragen doen van, hé, hey, dit staat erop, maar heb ik dat wel gekregen? En, en ja, meeste mensen zijn natuurlijk verzekerd, betalen zorgpremies, hoewel net in het nieuws was dat daar ook naar gekeken wordt, dat mensen niet, uh, niet verzekerd nog steeds zijn. Ja. Uh, maar daarmee betaalt iedereen toch ook al mee aan de zorg? Ja, we betaal... Kijk, de zorg wordt ook uh, uh, betaald. Alleen, we weten niet precies hoeveel. Hè? Mensen betalen elke maand een premie. Maar via de belastingen, via de AWBZ, via het inkomensafhankelijke deel van de zorgvoorziening... betalen wij tamelijk geruisloos, ongezien, bijna 5000 euro per persoon en zorg. Terwijl de nominale premie is maar 1200 per maand. Dus mensen hebben er helemaal geen gevoel bij mm. hoeveel ze betalen... en wat het dan precies kost in behandelingen in het ziekenhuis. Ik zou bijvoorbeeld niet weten wat een MRI zou kosten. Ik zou het ook niet weten. Nee, nee nou, precies omdat we nooit een rekening krijgen. Nou, um, als je dus uh, openheid creëert, hè, dus je kunt precies zien wat iets kost... Uh, is het dan ook nog zo dat, dat ziekenhuizen of artsen tegen elkaar kunnen gaan concurreren? Dat, dat, dat het dus de prijs ook zou kunnen drukken? Ja, dat is ook uh, de bedoeling. Zeker de komende jaren om ziekenhuizen met elkaar te laten concurreren... en dat zorgverzekeraars goede zorg inkopen voor een scherpe prijs. Dus die prijzen en vooral ook de kwaliteit die moeten uh, inzichtelijk en uh, transparant zijn. En daar helpt dit ook bij. Ik moet eerlijk zeggen, er zijn op onze site heel veel reacties van mensen... die zeggen, nou, ik vind het wel een goed idee. Er is ook kritiek. Uw collega in de Tweede Kamer, Renske Leijten van de SP... die zei, ja, met die opmerking lijkt het nu alsof u mensen wilt ontmoedigen... om zorg in te schakelen. U hebt het nu al een paar keer gezegd dat dat niet de bedoeling is. Maar toch, dat kan je eruit lezen ook. Ja, ik denk dat het een beetje stemmingmakerij is van de SP... Ja, ik zeg het maar heel direct, dat, dat merk je wel vaak. Als de VVD iets vindt, zegt de SP bijna altijd nee. Nee, daar gaat het niet om. Alle gekheid op een stokje. Ja. Het gaat om het inzichtelijk maken van de zorg. Mensen die echt zorg nodig hebben, die moeten dat krijgen. En ik ga echt niet zeggen, boven een bepaald bedrag gaan we een behandeling niet meer doen. Uh, die discussie wil ik niet op, die kant wil ik niet op. Natuurkundige Diederik Jekel, bekend van De Wereld Draait Door, die twitterde vanochtend het volgende. O oh jeetje, als ik had geweten dat diabetes zo duur is, had ik maar eens, eens per week insuline gespoten. Ja, ik ken de heer niet, maar doe vooral wat gezond is. En gaan... <gif> het is goed dat mensen even nadenken van... hé, hey, zorg is niet gratis, laat ik daar zo zuinig ja. mogelijk mee omgaan. Nee, maar maar je moet niet zo zuinig ermee omgaan dat je je medicijnen niet meer gebruikt. Ja. Dat wil ik sterk afraden. Nee, maar dat is toch met een enorme knipoog dat hij dat schrijft. Ja. Want, want, want je, bedoel, je hebt dat, en je, of je hebt het niet. En als Ach, je het gezien. hebt, dan, dan ben je dus verbonden aan, ja. uh, gebonden laat ik zich aan, aan ja. een aantal ja. behandelingen natuurlijk. Ja. Je kan wel inzicht hebben in de prijs, maar als je een hartoperatie nodig hebt... dan uh, uh, moet je hem hebben, ja. Zo is het ook. Maar het gaat me ook om het inzichtelijk maken van de kosten. We hebben een groot financieel probleem. Ik hoorde net dat het de week is van het geld. Nou, de zorguitgaven zijn de grootste uitgaven op de begroting. En dat stijgt verder en daar moeten we wat aan doen. En dat kan alleen als mensen zich ook bewust zijn van het probleem. Hmm. En vandaag een bericht in de Volkshand. Artsen per jaar een miljard euro aan inkomen bij elkaar schoemelen. Uh, dat is 5% van de zorg die uh, artsen in rekening brengen. Ik zou zeggen, kijk daar ook eens naar. Ja, ik had mijn voorstel niet beter kunnen timen. Dat wist ik gisteravond uh, uh, nog niet. Maar dit helpt. Hè. Als artsen zoemelen met een rekening... omdat er bijvoorbeeld uh, opstaat dat iemand twee dagen in het ziekenhuis heeft gelegen... in plaats van één dag... helpt het als de patiënt de rekening kan... Zien. Want dan zegt hij, er staat op de op de rekening twee dagen, maar ik ben er maar één dag geweest. Wat krijgen we nou? En zo kun je zoemerende artsen, als dat, als daar sprake van is, ja, dat kun je dan ontmaskeren en blootleggen. Mm. En u bent dat niet bang de... dat u mensen toch een soort schuldgevoel aanpraat op deze manier van ja, kan ik nou eigenlijk wel of niet naar die dokter. Nee, het enige wat ik wil, is dat mensen kostenbewust zijn, zo zuinig omgaan, uh, zo zuinig mogelijk omgaan met, met de zorg. En daardoor blijkt, blijft de zorg ook betaalbaar voor als je het echt nodig hebt. Daar ja. gaat het om. Nou, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U hebt er ervaring mee dat die dan af en toe wel met, met goede tips ook nog ja. komen. Dus als u nog tips hebt om het voorstel nog een beetje bij te punten... dan uh, zou ik zeggen, kom maar op met uw reacties. 0800-1101, dat is een gratis nummer. Voorlopig hebben er ruim 1100 mensen gestemd. Eens met de stelling 68 oneens 32. En die stelling luidt dus... burgers moeten zich beter realiseren wat zorg kost. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg maar, mevrouw. Nou, eh... Uh... Ten eerste, ik ben helemaal met de VVD eens. En ik hoor net uh, dat die uh, SP alweer tegen is. Nou, dan zal de Partij van de Arbeid ook wel weer meegaan. Hoort u mij? Ja, ik luister. Ja, ik denk ja, wel ja, ja. Dus ik ben het helemaal mee eens. En waar ook de prijs op moet komen, dat is op de medicijnen. Voor jaren terug had je bij iedere neusdruppel een puffertje... daar had je een prijsje op. Ja. En dat is ook afgeschaft. Waarvoor is dat afgeschaft? U wilt gewoon die prijzen kunnen zien dat u ik weet... Wil, ik waar ben heel, heel erg prijsbewust, meneer. ja. Nou, oh, oké. Okay. Dank u wel voor het bellen. Heel erg. Overigens lijkt het erop dat... Want ik weet niet, de SP is dan misschien... Uh, een beetje... Ja, ik hoor dat net dat we... Ja, nee, waren SP, kritisch, maar, maar, de, maar ik de, geloof de, dat... Er... De Partij van de Arbeid die zal zich daar weer, weer bijvoegen. Weet ik niet. Ik geloof dat er wel een meerderheid in de, in de Kamer is op het moment uh, voor, uh, voor dit uh, plan. Uh, Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Marianne Hanekroot in Haarlem. Ik heb uh, met belangstelling dit uh, initiatief van meneer Mulder aangehoord. Ik hoorde hem vanochtend al op uh, Radio 1, mm -hmm. al vroeg... En uh, ik, ik, ik werd eigenlijk van de ene verbazing in de andere gegooid... omdat ik uh, recentelijk uh, geprobeerd heb bij mijn zorgverzekering... dit nou precies te bewerkstelligen. En daar werd zoiets hooghartig op gewezen van... nou, daar kunnen we ja aan beginnen, hoor. Wat denkt u wel? Daar hebben we geen tijd voor. U, u vroeg gewoon bij de zorgverzekeraar... mag ik nou ja, eens weten ik, wat iets kost? Juist, precies. Want ik ben vorig jaar uh, een paar keer opgenomen. Ik heb operaties gehad. Ik... Uh, en eh, er wordt altijd zo gemopperd, van het kost allemaal zoveel. En mm -hmm. ik denk, nou, ik wil echt weten wat dat nou ja. is. En ik wil gewoon weten wat ze in rekening hebben gebracht. Ja. Dan is het nog recent. Je weet precies hoeveel bestralingen je gehad hebt, hoeveel dit, hoeveel dat... Maar niks daarvan, dat kon helemaal niet. Dat denkt u wel. Ja. En ik heb daar briefwisseling over. En ik heb meneer Mulder vanochtend een e-mailtje gestuurd. En ik zou heel graag die, die briefwisseling zou ik aan hem willen doen toekomen. Goed. Het is namelijk niet één kant. Het is niet Henk en Ingrid die minder naar de dokter moeten. Het is allerlei instanties die zich ja. ook eh, ervan bewust moeten zijn... dat ze mee moeten werken. Met de verzekeraars er ook bij, zegt u. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goeiemiddag, spreek ik met Kees Posma uit Den Haag. Ik heb even met verbazing het verhaaltje van de vorige beller uh, aangehoord. Want ik heb in 1988 heb ik een langdurige ziekenhuisopname gehad... omdat ik mijn nek had gebroken. En ik kreeg daarna keurig netjes alle rekeningen thuisgestuurd. Zorg ik zelf een beetje van. Ik heb een rekening van 40.000 euro. Zelf. Uh, Gulde toen nog. Ja. Terwijl ik een eigen risico had toen van, ik geloof van, van, van iets van 150 euro of zo... Dus volgens mij is die openheid er wel geweest. En ik vraag me af waarom die eigenlijk uh, teruggedraaid is. Ja. Maar meneer, uw voorbeeld is toch, het, is toch het voorbeeld waarvan je zegt... ja, kijk, dat overkomt je dan, u, u breekt uw nek, nou vreselijk. Maar daar kan je toch, ja, wat voor rekening daar ook tegenover staat... daar moet je toch voor naar het ziekenhuis. En, en wat ze ook allemaal doen om u weer beter te krijgen... Uh, ja, ook al kost het 80.000 euro bij wijze van spreken... daar kan je toch verder weinig aan veranderen... ook al weet je hoe, uh, hoe de prijzen liggen. Ja, natuurlijk. Maar ik, ik, ik vraag me dus af, ik hoorde het voorstel van deze meneer... en dan denk ik, hé, hey, ik heb in het verleden dus wel die rekening ja. gezien... en waarom gebeurt het nu niet meer? En bovendien zou ik, dus, als deze meneer van de VVD ons bewust wil maken... van het feit wat de gezondheidszorg kost, waar hij volkomen gelijk in heeft... vraag ik me dan ook af, leg dan, de regering, leg, leg dan de bevolking ook eens uit... wat bijvoorbeeld de aanschaf van de JSF kost. Ja. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, René Kuipers uit Groenlo. Dag René. Dag. Ik ben het op zich eens met de stelling. Uh, ik denk alleen niet dat het effect heeft, uh, dat het, het beoogd effect heeft... dat daarmee de zorgkosten zullen gaan dalen. En waarom Want, niet? Uh, nou ja, we hebben een vergrijzende maatschappij... en vergrijzing brengt zorg met zich mee. En het inzicht, schaffen in wat, het inzicht verschaffen in wat zorg kost... zal mensen niet bewegen om minder naar een dokter te gaan. Nee, nou ja, dat zit er natuurlijk wel een beetje achter, denk ik. Ja, maar goed. Kijk, natuurlijk zijn er altijd mensen die als ze hun teen stoten denken... van ik moet niet naar de huisarts. Maar ik denk niet dat dat uiteindelijk, dat uiteindelijk het verschaffen van inzicht van dat bezoekje kost zoveel. Als dat nee. wordt gedekt nee. door de basisverzekering... dat het die mensen gaat tegenhouden om naar de huisarts te gaan. Nee. Je zegt dat is eigenlijk maar klein, klein bier. Die kleine pijntjes, nou ja, dat zal dan wel. Maar voor de grote, echte, grotere zaken zul je altijd naar het ziekenhuis moeten. En, en dat wordt alleen maar meer naarmate we met z'n allen ouder worden. Ja, nou, ja. Dat, dat is inderdaad één. Kijk... Uh, met een vergrijzende maatschappij zullen we meer zorg hebben. En mensen vertellen wat een ziekenhuisbed kost. Dat zal niet betekenen dat mensen, als ze het nodig hebben, daar dan geen gebruik van maken. Nee, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw Thijssen uit Apeldoorn. Ja. Vorig jaar, december, 8 december op mijn verjaardag, ging ik mijn rijbewijs ophalen. En ik liep vrolijk weg. En ik was onderweg naar de auto toe. En ik zakte zo in elkaar. Ik had weer rugoperaties gehad. Mm -hmm. En ik kon in dienst niet meer lopen. Nou, de ambulance erbij. Uh, Toeten en bellen op mijn lijf. Moet ik dan gaan denken: oh god, ik ga weer de zorgkosten verhogen. Uh, uh, het overkwam mij. Dan denk je daar toch niet meer na. U, u, u wilt maar zeggen, je hebt wel wat anders aan je hoofd op zo'n moment. Ik heb, ik, en ik zit er nou nog mee dat ik moeilijk loop. Maar hmm. ik durf mij, ik, ik ben 75, ik durf mij niet meer aan mijn rug te opereren... dat de vorige ook al mislukt is. Ja. Moet ik aan gaan nadenken, wat kost mij dat... Je ligt daar zo midden in de stad op de grond met veel ja. mensen om je heen. En dan komt de ambulance en ja. dan word je maar zo weg, weggerijden naar het ziekenhuis. Het, dat, dat, zoiets bedenk je toch niet? Het verhaal is duidelijk mevrouw, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag, Ik spreek met Corio uit Utrecht. Deze meneer Mulder, die zou niet alleen kruistocht, op kruistocht moeten gaan buiten de VVD, maar ook binnen de VVD. Hij is, de VVD zou meer tijd moeten steken in te kijken van hoe ze kosten kunnen beperken. En de bureaucratie van facturen komt er weer aan. Want dan moet het eerst naar degene die dus uh, wat uh, gemerkt heeft van die ziektekosten. Mm -hmm. En daarna nog de zorgverzekering of omgekeerd. Preventie wordt trouwens door de VVD wegbezuinigd. En dan sommige preventie zelfs wordt als kwakzalverij vrij bejubeld. Um, huurtoeslag, zorgtoeslag kan door de um, belastingdienst uh, gedaan worden. En dat is ook iets wat bureaucratie in de hand werkt. Dat mm -hmm. kan wegbezuinigd worden. Ja. Geladheidsbestrijding... Dat zouden ze ook beter moeten doen. Want de VVD doet er ook aan mee om koker kijken en koker denken. Van we hebben geen tijd en geen geld om gladheid te bestrijden. En dan vallen mensen op hun bips en dan breken ze hun heup en dan moeten ze toch weer het ziekenhuis. Ik heb het vorig jaar vorige winter meegemaakt. En het eindigde echt met gips. Dank u wel, mevrouw Voortbellen. Ja, dag. We gaan snel terug naar Anne Mulder, die heeft meegeluisterd. Toch ook wel wat kritiek, meneer Mullen. Uh, even die laatste mevrouw, die zegt ja, de VVD uh, vol van de kosten moeten naar beneden in de zorg. Maar het doet wel uh, bezuinigen op preventie ook. Uh, gladheidsbestrijding noemt ze dan als voorbeeld, maar toch... Ja, dat, ik heb dat eerdere keer in de uitzending uh, gezegd. Dat preventie, heel veel mensen denken dat dat leidt tot lagere zorguitgaven. Het nadeel van preventie... Nee, je, je moet doen aan preventie, dat is goed voor je gezondheid. Als je alleen kijkt naar de zorguitgaven, leidt dat niet tot een daling. Waarom niet? Je maakt de meeste zorgkosten in je leven als je oud bent. En juist als je aan preventie doet, gezond leeft, word je heel oud... en dan word je voor de zorguitgaven duur. Dus preventie, je moet het uh, uh, doen vanuit gezondheidswinst... maar het is niet een oplossing van dit... Uh, uh, Probleem. Maar doe het vooral, want dan leef je langer. Ja. En dan ja. euh, nog twee dingen. Er was die mevrouw die door haar rug ging. Die zei, ja, dan ga ik toch niet nadenken over de kosten. Nee, ook niet doen. Direct naar het ziekenhuis... En uh, als u hersteld bent, gaat u weer nadenken over de kosten. Het gaat me niet om dat mensen denken, als ze door hun rug gaan... laat ik me niet naar het ziekenhuis gaan, dat is te duur. Helemaal niet. Gewoon naar het ziekenhuis. Nee, maar dan, dan hou je dus alleen maar toch wat, wat, wat, wat klein grutten over. Dus op die meneer zei ook al, je stoot je teen. Ja, dan, normaal gesproken zou je dan misschien naar, naar de dokter gaan. Nu denk je, nou, laat ik maar thuis blijven. Maar daar, daar, daar, daar nee. schieten we toch niks mee op nee, qua wat, kosten. Waar, waar het om gaat, is dat het kostenbewustzijn... als mensen weten wat het kost dat we dan ook, en we weten dat die zorguitgaven explosief gaan stijgen... dat mensen denken, ja, dat is inderdaad een probleem. De zorg kost heel veel geld. En dat rechtvaardigt ook een aantal maatregelen... om eigen bijdragers in te voeren en het eigen risico wat te verhogen. Waarom? Dat is nodig om de kosten te beperken. En het probleem is, als ik in het land kom... dan zeggen ze, meneer Mulder, waar heeft u het over? Wat kost die zorg dan precies? En als ik een probleem wil oplossen... terwijl niemand het gevoel heeft dat er een probleem is, lukt dat niet. Ja. Dan, mag ik nog één ding zeggen? Ja, ja, ja. In de vorige uitzending hier heb ik, hebben heel veel mensen suggesties gedaan... hoe je kan bezuinigen op de zorg. En ik zal volgende week aan minister Schippers vragen... de minister van Volksgezondheid, van begin nou... Uh, een prijsvraag, laat ook de bevolking... dus ook bijvoorbeeld de luisteraars van Stand.nl... suggesties aandragen waarop de zorg bezuinigd kan worden. en Zeg dan minister, dat is een goed plan of dat is een minder goed plan. en Zo krijgen we misschien creatieve ideeën. en Zo denken mensen ook met z'n allen mee... over hoe we de zorguitgaven beheersbaar kunnen houden. Ah, en dat is een leuk plan. U werd geïnspireerd door... Uh, door door Stand.nl van een paar weken ja. geleden toen ik hier ook zat. Toen zeiden mensen, u moet eens wat doen aan de verspilling van medicijnen. Ja, dat klinkt voor ja. mij als een logisch plan, dus dat ga ik onder andere voorleggen. U hebt het niet zo op de SP... Net al een beetje laten bedoeld ja, ja, nee, maar ik begrijp dat die ook een soort gelijk plannetje hebben al hoor. Die, die hebben de tips voor de zorg, een project ah. van Maurice de Hond, een sp Kijk. deze zomer gelanceerd. Kijk, ik ga, ik ga vragen of de minister dat wil doen en de minister heeft ook een hoop deskundige ambtenaren dan die die voorstellen ook echt deskundig kunnen uh, beoordelen. Maar als ik met de sp zaken kan doen, zijn ja. het vaak niet eens, maar soms wel doe ik dat ook graag. Ik begrijp dat daar al 1800 ideeën liggen zelfs. Kijk. Nou, dat nou, e kan ik uh, tot een. Even met die Renske leidt koffie drinken, lijkt me. Ja, dat, dat, is trouwens, een goede collega. Ja. Ze zijn het vaak oneens, maar ze, ze doet er zijn. En nog en even, de mevrouw die, die zei: van, ja, dit zal wel weer door de oppositie uh, getorpedeerd worden, dit plan. Dat is niet waar, he? want nee. ik geloof dat er nu een meerderheid ja. in de Kamer is. Partij van de Arbeid, PVV, CDA en VVD willen dit plan en daarmee is er een uh, meerderheid. Omdat ook alle partijen wel doordrongen zijn van het probleem. Goed. Uh, dank u wel, meneer Mulder, dat u uh, weer meedeed in Stam.nl en wordt dus af en toe geïnspireerd hier. Dat is mooi. Goed te horen. Goed weekend ook. Kijk uit, voorzichtig. Want je weet maar nooit wat er gebeurt op zo'n sportveld of zoiets. <laughs> twee, Tweede Kamerlid voor de VVD. We kijken nog even naar de tussenstand op de site. Want u kunt daar de hele middag blijven reageren natuurlijk. 1264 mensen hebben er nu gestemd. 68% is het eens met de stelling. 32% oneens. Burgers moeten zich beter realiseren wat zorg kost. Nou, de komende uren zeker geen zorgen. Want na twee is er vrijdagmiddag live. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. De presentator is Jan Mom. Jan, wat zit erin? Hoogleraar Louise Fresco die zit hier al klaar... want die probeert ondanks natuurlijk alle commotie over de eurocrisis... ook nog aandacht voor het voedselprobleem te krijgen. Daar ga ik het met haar over hebben. We gaan het ook over de crisis hebben met Lex Hoogduin... oud-directeur van de Nederlandse Bank, econoom Sandra Heerma van Vos heeft familiegeschiedenissen bestudeerd... daar een mooi boek over gepubliceerd. We gaan met Margriet van der Linden en Alberto Stegeman in het journalistenpanel praten. Frits Barend natuurlijk, over sportieve hoogte en dieptepunten. Bert Brussen met zijn column, heel veel satire. En live muziek, deze week van niemand minder dan Spinvis. Kijk aan. Spinvis, daar zitten we op te wachten. Zometeen na tweeën. En Jan Mom natuurlijk. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemiddag. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof ik geloof ik geloof in de mensen. en CRV. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Vanavond is mijn gast journalist en antropoloog Joos Luijendijk. In de huidige eurocrisis is hij in het financiële hart van Londen gedoken. Het idee was eigenlijk om als een soort antropoloog daar naartoe te gaan. Dus ik wil eigenlijk weten hoe het daar werkt. Joris Luyendijk over hoe de Engelse kijker naar de euro die zij per se niet wilde... en zijn eigen keuze altijd een buitenstaander te blijven. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.